Twee uur, Jan van der Putten met het NOS Journaal. Onder de slachtoffers van de aanslagen in Boston... zijn voor zover nu bekend geen Nederlanders. Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag gezegd. Nederlandse diplomaten in Boston, New York en Washington... werken nauw samen om te achterhalen of er Nederlandse gewonden zijn. Minister Timmermans liet vannacht weten dat hij geschokt is. De Nederlandse regering heeft met afschuw kennis genomen... van de bomaanslagen. We leven mee met de slachtoffers en nabestaanden, al dus Timmermans.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 Dit is Radio 1. EO. Dit is de nacht. Met Maarten Hag. Ja, goede nacht luisteraars en welkom bij. Dit is de nacht van dinsdag 16 april. Een nacht overigens die nog maar 10 uur en 1 minuut precies duurt. De zon is namelijk ondergegaan om 20.38 uur. 38 en komt straks om 6.39 uur 39 weer op. En daarmee zijn we alweer hard op weg naar de kortste nacht. Die van 20 op 21 juni, die maar 7 uur en een kwartiertje duurt. Is dat goed nieuws? Want kortere nachten betekent natuurlijk langere dagen. Meer zonlicht op ons bolletje. Maar het betekent ook dat ons domein... het domein van de nacht, het domein van de maan... terrein moet prijsgeven. Nou, straks na drie uur gaan we daarover praten. En we hebben dan ook bezoek van Isabella mee. Zij komt haar aanstekelijke folkliedjes bij ons live spelen. Komend uur wil ik echter met u praten over gokken. Waagt u wel eens een gokje in de lokale snackbar of in het casino? Misschien zet u ook wel regelmatig geld in op sportwedstrijden via, via internet. Of zit u misschien wel op dit moment zelfs te blackjacken, blackjacken op een van de vele internetcasino's. Is nu trouwens in Nederland nog illegaal, dus maar dat u het weet. Maar de overheid wil online gokken gaan legaliseren. Zelf heb ik eigenlijk nog nooit met geld gegokt. En ik vraag me dan vannacht dan ook af: wat is er nou eigenlijk zo leuk aan een avondje casino? Wat is er zo leuk aan online gokken? Blijft het ook leuk? En uh, uh, is gokken eigenlijk niet vragen om problemen? Sorry, zo ben ik nu helemaal opgevoed. Maar misschien heeft het wel heel andere verhalen. Heeft u ervaringen daarmee? Positief of negatief? Bel 0800-1121 en vertel uw verhaal in dit is de nacht. 0800-1121. Maar eerst muziek. Hier is The Gambler van Kenny Rogers. On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere. met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns to staring.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 Know when to walk away, know when to run, you never count your money. When you're sitting at the table, there'll be time enough to count when the deal's done. Now every gambler knows the secret to surviving is knowing what to throw away, knowing what to keep. 'Cause every hand's a winner, and every hand's a loser And the best you can hope for is to die in sleep So when he'd finished speaking, he turned back toward the window Crushed out his cigarette and faded off to sleep Then somewhere in the darkness, the gambler he broke even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 You never count your money. When you're at the table. There'll be time enough for count. When the deal is done. Kenny Rogers was dat. Die gaf ons even wat, uh, ja, wat is het eigenlijk? Poker tips? In elk vooral tips voor het gokken in dit liedje. The gambler. Gokken. Ja, in Nederland kan het eigenlijk alleen uh, bij het staatsbedrijf, hè? U weet wel. Die van het mooie avondje uit... Maar gokken gebeurt ook steeds vaker online. Ik denk inmiddels wel uh, veel vaker dan, dan uh, uh, daar in de casino's. Uh, en daarom is de overheid van plan, omdat dat uh, uh, zo vaak gebeurt... illegaal overigens en moeilijk te controleren... om dat gokken te gaan legaliseren. Teven komt rond 1 mei met een wetsvoorstel... om het online gokken en gamen te legaliseren. Een van die online casino's is het Oranje Casino. Dat klinkt erg Hollands. En de croupiers spreken de gokker via internet ook gewoon in het Nederlands toe. Maar wie een beetje doorklikt, komt erachter dat het Oranje Casino is gevestigd op Malta. Dit zonnige belastingparadijs blijkt een Eldorado voor online casino's. In een straal van een paar kilometer zitten in dit mini-staatje in de Middellandse Zee... zo'n beetje alle online casino's die de Nederlandse markt bestrijken. En ze zitten hier op Malta omdat er in Nederland nog niks geregeld is. Zo'n half miljoen Nederlanders gokt op het internet. Illegaal, want online gokspelen zijn in Nederland verboden. Maar daartegen optreden is lastig. Volgens staatssecretaris Steven van Veiligheid en Justitie is het daarom onvermijdelijk dat het Nederlandse kansspelbeleid gemoderniseerd moet worden. Wij denken dat het niet handhaafbaar is, dat restrictieve beleid voor de komende jaren. Het heeft ook niet zoveel opgeleverd. Het aantal verslaafden is ook niet substantieel minder geworden de laatste jaren door het restrictieve beleid. Dus dan denk ik dat je ook eens een andere kant op moet bewegen. Het is een principiële breuk met het gokbeleid tot op heden, waarbij gokken streng gereguleerd is en het aantal aanbieders van gokspelen en loterijen streng beperkt is. Madeleine van Torenburg van het CDA. We hebben op dit moment 40.000 problematische gokverslaafden. 80.000 mensen die in die risicogebieden zitten. Wij hebben eigenlijk geen behoefte dat die uh, aantallen enorm gaan toenemen. Wij willen een goed vergunningsstelsel. Wij willen handhaving, verslaving tegengaan. Een beetje modernisering, maar geen, uh, geen vrije gokwereld... waarin uh, grote goksyndicaten uit Zuid-Europa hier hun gang kunnen gaan. De Jelinek-kliniek verwacht dat legalisatie hoe dan ook zal leiden tot meer gokverslaafden. Maar... Aan de andere kant, als we niks doen uh, en het illegale aanbod groeit, zal dat ook gebeuren. En uh, de legalisering biedt ons ook de mogelijkheid om, uh, om strenge eisen te stellen aan het spel. Ja, als laatste hoor u Roel Kers Kersenmaker van, uh, van de Jelinek. Over de legalisering van online gokken. Verslaving zal toenemen, verwacht hij dus. door de legalisering van internetcasino's. Maar goed, um, uh, genoeg gesomberd. Uh, ik ben benieuwd naar uw verhalen over gokken. Wat is er nou zo leuk aan zo'n avondje casino? Huh. En uh, <hums> online gokken, is dat net zo leuk? En blijft het ook leuk? Of schokken vragen om problemen? Bel 0800-1121. Mailen kan trouwens ook naar uh, nachtapenstaatjeeo.nl En op Twitter praat je mee via de hashtag. Hashtag dit is de nacht. 0800-1121 en je komt direct in de uitzending. En er is al gebeld door uh, Aad Zonneveld uit de mooie stad achter de duinen. Aad, kom dan maar in. <senate voice> Goedemorgen meneer. Hoi. Ja, dankjewel. Do Doe ik het niet te zeggen? Ja, precies. Ik denk uh, uh, ja. ik be ben je voor. Ja, wel bekend en beroemd en berucht in heel Nederland. Al, he? Zeker nou, in de nacht, ja. ja. Is, is, de, is de nacht ook een beetje jouw domein trouwens, Aad? Ja, dat kan je wel zeggen, ja. Overdag zien ze jou niet. Hoe moet je met te werken, dus... Dan, dan moet je misschien straks na drie ook nog eens even meepraten over, over, over het donker en licht. Oh, nou, misschien ik nou wakker mee, ja, wel. Ik ben wel wel. Zie zien we straks wel weer. Je mag dat gokken. Jij, Jij, maar, Jij uh, hebt ervaring met gokken. Ja. Vertel. En natuurlijk en, en uit. Wat zeg je? en Naar tevredenheid. Naar tevredenheid, ja. Ja, want daar was ik inderdaad op zoek naar, ja. Blije gokkers. Nou, wat, wat, ik, wat mijn persoonlijke mening is, dat is dat je moet natuurlijk nooit stom uh, achter, uh, achter je winst aan gaan lopen. Mm -hmm. En daar bedoel ik mee, dat uh, ik heb ook hele trieste dingen meegemaakt van mensen die er uh, vakant maakten. Ja. Go, uh, gok, sorry. Zo. <coughs> maar je kan <coughs> een hele leuke avond hebben. Ik ben zelf in diverse gokhuizen ben ik, uh, geweest uh, in Den Haag. Ja. Maak ik vandaan komt maar uit. En, en, en wat, steeds... wat, wat moet ik me voorstellen bij een gokhuis? Hebben we het dan over het casino? Nee, nee, nee, nee. Dat was toen, dat was toen nog niet. Uh, tot uh, 1980 ongeveer, onstreek die datum, had je dus diverse clandestine gokhuizing. Ja, clandestine, dus zeg maar illegaal. Illegaal, ja. En en, en, en wat, wat, wat, wat moet ik me voorstellen? De, ik, ik kom van buiten naar binnen. Een, een café of? Een... Nee, nee, nee. Dat waren echt een, een, een zalen die uh, ja, ver, verhuurd werden. En pakhuizen en zo. Ja, ja, en ook kroegen en, en, en ja. Ergens achteraf. Besloot, besloot de achterkamertjes. Nou, dat waren niet per se achterkamertjes hoor, dat waren echt grote zalen. Ja, oké. Okay. En, en, maar, maar, maar leid, leid me eens rond in Den Haag. Waar, waar, waar zijn we? Waar gaan we naar binnen? Nou, dat, ik, ik vrees dat, dat, dat die niet meer zijn. Nee, nee, precies. Dat begrijp ik. Maar we gaan even terug in de tijd. Uh, ja. Wat was het? Jaren 60? Ja, zeventig. Tot, tot, ja, ja. Zeventig? Ja. En dan? Die gokken is wat in Den Haag. En staan we daar voor de deur van? Hoe bedoelt hij voor de nou, deur van? Beschrijf er eens eentje waar je regelmatig kwam. Ja, dat, dat is dat heel divers. Is dat. dat was bijvoorbeeld ook een, een, een groot café. Een, wat, wat helemaal verbouwd was. En dat was. Nou. Ja. Misschien wel 20 meter lang of wat dan ook. Ja, en van, en van en buiten zou je gewoon zeggen. Gezellig café. Kom binnen, een biertje drinken. Ja. Ik, ik stap binnen. De hapjes en de drankjes waren gratis. Ja. Altijd. Ja. Oké, okay, ja. Want er werd verdiend we met andere in, dingen. En er waren ook in, ja, een soort van. Uh, uh, ja geen pakhuis, noemen maar dat nou, een uh, uh, uh, die ze gehuurd hadden. Ja, ja, maar ook besloten huizen, dat waren wel, je, ik kende er wel een stuk of zes, geloof ik. En dan maar, kwam ik regelmatig gemater en dan had je een, uh, echt wel een leuke avond. Maar je zegt en, het is clandestien, daarom vraag ik daarop door. Dus, uh, maar was het vanaf de straat zo te zien dat daar een gok werd? Nee, nee, maar iedereen ja. wist dat, ook de politie. Ja. En er werd het gewoon ook, ook later toegelaten. Ja, Oké. Okay. En uh, er werd dus, uh, er had je diverse tafels Oh ja. Blackjack spelen. Roulette, hoe, hoe dat is oh. dus met die rode en zwarte vakjes hè? en zo'n balletje die daar... Ja, ja, ja. ja. ja, ja. En je had er bijvoorbeeld ook uiteraard ook Blackjack, wat normaal in het honderds heet 21 Ja. Ik weet niet of je dat een beetje kent. Dat is met kaarten, je had, denk je had, ik, hè? Je had ook van die, van die, van die, van die uh, treffende vaarden, noemen we dat in Den Haag, uh, 7 en 11. Want die grote, ja, net als een miljard zo groot. Ja. Met al die vakken erop kon je ook opzetten. En de, de shooter, die, die gooit twee dobbelsteen niet? En ja. dan kon je dus uh, meegokken met die, met, die, met, die, uh, met die shooter met die werper. Die dobbelstenen de daisje, uh, over de tafel gooien. Ja, het, het is, je opent voor mij echt een nieuwe wereld. Ik ken de term een beetje van, van, de, van de filmwereld. Maar ik ben zelf nooit veel verder gekomen dan, dan een potje klaverjassen. Nou, uh, ja, nou, ik snap het meneer. En dat ja? hebben we nu uh, eens gezien als Scheveling, maar dat was er toen de tijd allemaal nog niet. Nee. Die staat is zo slim geweest. Je dacht, nou, ik heb een belastingcentrum aanhaling. Ja. En er kwam ook regelmatig op de pijlenkoersie. Ja. En daar hebben ze een leuke prijsjes gewonnen. Maar wat de meeste mensen de grote stomme tijd gaan... ...dat is, je moet, eh, als je, dus, je kan een hele leuke avond hebben, ...dan moet je gewoon een, een, een x-bedrag in, in je zak steken. En dan zeg je, nou, dat wil ik verspelen. Maar ja. dan moet je niet doorgaan. Want je kunt het überhaupt nooit winnen van een casino en zeker niet van een roulette. Nee. Je kunt maar black -black, eh, black eh, wel een eh, blackjack wel eh, leuke slagen eh, maken. En, en als je, helemaal als je nog in concrubinaat speelt met André. Ja. Maar ja, dat hebben ze meestal na een tijdje hebben ze dat door. Maar je, je zegt dus eigenlijk, je moet niet spelen om de prijzen. Je moet gewoon een bepaald budget meenemen en daar dat gewoon lekker uitgeven. Plezier hebben en, en niet vanuit gaan dat je uh, wint. Ja, maar als je bijvoorbeeld Blackjack speelt en er zitten andere mensen die je kent. Dan kun je heel uitgekinkt spelen, dan kun je winnen van die, van die bank. Ja. Maar dan moet de bank natuurlijk niet doorhebben. Ja ja, maar dat, dat nou, kan dus, <laughs> sorry, dat kan maar. dus wel. Als je een goede blackjacker bent, dan kun je met winst pand verlaten. Ja, er zijn hm. ook die mensen er zijn ook verboden geworden. Die mochten nu binnenkomen. Die waren te goed. niet en de zandpot niet. We hadden die kaarten in de mouw of zo? Nee nee nee nee nee nee Die, die speelde in met met andere spelers. Ja. En het is gewoon een kwestie van. Dat is dat. He? Ah juist. Ja. Samenwerken. Ja, telly. ja. Is toch ook wel weer mooi. Nou, ja, en Samenwerken. Op, op, op de, de, de, de, de, de rennen ook. De koers. Nou, daar kun je een hele leuke dag hebben, maar je moet natuurlijk niet stom gaan spelen. Uh, alles, elke koers gaan spelen of vindt het een cover en, en, en, en triootjes. Ik heb wel leuke triootjes gespeeld. Ik ja. speelde die voor 6 gulden. Hmm. Nou, dan heb ik een keer een, een leuke prijs gevonden voor nog 1600, 1600 gulden. Ja maar nou, dat zijn dat... leuke dingen met een zien. Ja. maar dan moet je natuurlijk niet stom gaan wezen en, en, en door gaan lopen gokken, want nogmaals, nee. van een roulette krijg nooit het niet winnen. nee, nee. maar en, en, uh, uh, ik als je, het als van je... De bank, hoor, trouwens. Nee, precies. maar ook als je zelf naar je eigen uh, gokavonden kijkt, dan is er toch uiteindelijk toch ook meer geld ingegaan dan eruit is gekomen, toch? Op, op die, ook al heb je dan nee, een keer zo'n mooie nee, prijs nee, gewonnen. Nee? nee, nee, echt niet. jij hebt er echt in aan tijden verdiend. Tijden maar je moet natuurlijk wel uh, je aan een bepaald budget houden, ja. En uh, ook al zijn je de winst, dan moet je niet stom wezen en doorlopen bij we de ja, ja. Ik heb mensen hele bezittingen, in en uh, werk zien vergokken ja. en die zich uh, vakant gemaakt hebben zoals van mijn ogen. Ja. Nou, dat, dat is niet leuk. Nee. En, wel, en wat ik allemaal nog een, een stom spelletje vind, dat was die, die, die, die, die, die, die gokarm, die, die, die, die automaten die in, in cafetaria stonden en in, in cafés, weet je wel. Nee, weet ik niet. Oh ja, ja, oh, oh, die, ja, ja die gokkasten, ja. Ja, die gokkasten. Ja. Nou, als je, kijk, als je, als je een beetje bij de hand bent, dan weet je dat die, die kasten hier stonden op, op 60, 40 basis. Ja. De ja. Dus 60 voor de kast voor de expertant okay. en 40 voor de kastelijn. en voor die 40% moest dan de speler nog winst gemaaktje je nou, nou, Daar dus. nagaan dat je ja. een hele kleine kans hebt dat je gewoon ja, groter dan naar loopt. En bovendien dat is het geholen, bo he? bovendien is het ik ik vind het ook altijd een beetje zielig dat je dan in je eentje achter zo'n kast. Bedoel ik ja, kan hem nog voorste samen een kaartje ik leggen. je grond is gegooid. Het ja. dat vond ook mooi genoeg. Ja. Ja. Maar ik bedoel, dan ben je gewoon om? Gewoon natuurlijk als je dus je eigen geld vanavond. Hebt. Ja, dat, dat zijn jouw woorden. <laughs> ja, nee, dat, dat, dat mag je Dat weet ik. Ja, ja, maar er zat er maar net en zo eentje je luisteren En er zit geen spanning in, nee. niet leuk. Ik bedoel, eh, nee, dat lijkt ja. me dus ook niet. Het lijkt me gewoon niet, niet, niet leuk. Nee. Nee. Maar jij zegt dus zo'n zo avondje in zo'n zo clandestien Gokhuis, dat waren mooie avonden uit. Dat, waar, dat zijn en, goede herinneringen Ik Je ook een mooie avond hebben in Orsinel Casino, of in Scheveningen, of ja. En in Limburg heb je ook tegenwoordig, geloof ik. En weet ik wel niet waar, in Amsterdam. Nee. Als je maar met een bepaald budget op stap gaat en niet meer uitgeeft. Ja, goed zo. Helemaal een boom aan het bos, 100 euro vergrokken. Ja. Nou, en ook al in de winst, dan moet je niet doorgaan. Dan moet je de winst in je zak stoppen en weggaan. Precies. Of dan drankje, je aan de bar. Nou ja, dan heb je een leuke avond gehad. En de hapjes en de drankjes zijn gratis. Nou, heb je, heb je een hele leuke aandacht, heb ik. Een goed advies van uh, de man uit de stad, mooie stad achter de duinen. Dank je wel, Aad. Graag gedaan. Voor je verhaal. En tot om drie uur. Goed zo. Bye bye. Goeienacht. Hi. Dat was Aad met zijn verhaal over uh, gokken. En uh, heb je nou zelf ook zo'n soort verhaal, bijvoorbeeld uh, hoe mooi gokken is, of juist? hoe gokken je in een probleem heeft gebracht. Heb je zelf ook tips voor andere gokkers? Bel dan 0800-1121 en, uh, en deel je verhaal met ons in de uitzending. We hebben volgens mij alweer een beller. Goedenacht. Hallo, zegt u maar. Hallo, goede beller in die geval. Ik zou doorkomen. Nou, op gokken. kun je alleen maar losgaan. En het is een vaste groep mensen... En, en die kunnen groot groter worden door het automatische gokken, het computergokken waar u het over hebt. Nou, dat is een mooi statement om mee binnen te komen. Wat was uw naam? Ari. Ari, kijk eens aan, Ari. Dus uh, jij bent er vrij somber eigenlijk over, over uh, nou, de wereld van het gokken. De, de, de gokken zijn allemaal verschillende individuen. Ja. We hebben allemaal een eigen wereldje. Ja. Die aardzorneveld, die we aardzor heet van, van de paardenkoers. Op de paardenkoers spelen alle mensen hun eigen spelletje, naar vermogen wat ze hebben. Ja. ja? Heb je veel, dan ga je met veel los. Heb je weinig, dan ga je met weinig los. Ja? ja. Voor het clandestine gokken moest je naar een clandestine casino, ik wil nog voor die aard gaan. Dan werd er gewoon in de huiskamers uh, gegokt ja, ja. en werd er roulette gespeeld. Daar heb, je zelf, daar heb je zelf ook ervaring mee, Ari? Ja, op afstand, ik gok helemaal niks, niet een, niet een kwartje. Vroeger, vroeger ook niet. Wat zeg je? Vroeger ook niet gedaan. Nee, waarom niet? Het interesseert me niet, ik vind het saai. Ja. Dus ja, het zijn mensen die hebben een bepaalde interesse, maar rond 1965, toen veranderde het iets. Ja. Want de aardsoorlog het over de roulette. Ja. En roulette werd eens tien gespeeld en toen nam het staatscasino het over. Oké. Okay. Wat kwam ja. er in 1965? De Cold Ten. Ja. En de Cold Ten, dat was een soort roulettebak. En er zat geen schijf in. Mm -hmm. En toen kwam werd het een kansspel. Okay. En dan konden ze niet meer verbieden. En toen kwam we eigenlijk op van nou, we gaan lo casino's gaan we inrichten. Maar de groep gokkers, die is altijd even groot, die zal nooit groeien, die zal nooit printen. Yeah. Alleen dat gedoe met dat, hoe heet het nou, dat, dat, dat, uh, op, op internet. Ja. Dat iedereen met zijn snuffert aan het internet zal. Anger zal misschien de groep iets vergroten. Ja, precies. Die, groep die vergroot die gaat sneller los. Zo want simpel is het. Die, die drempel die wordt natuurlijk lager hè? met het online gokken. Het komt ja. de, mensen, de huiskamer van mensen binnen. Ja. Het uh, internet heeft in zichzelf, denk ik, ook een bepaalde verslavende werking. Het zuigt ja. je erin. Je gaat maar door en door. En als, dat, dat kan elkaar versterken, toch? Ja, maar het zal denk zich verplaatsen. Verplaat, want voor de, dezelfde koers en de padensport heeft niemand belangstelling meer voor. Nee. Iedereen heeft haast, haast, haast... kraapt achter je computer en rolt erin. Ja. Ja. Daar, door, die, door het computerspelen... ...zal misschien het percentage iets verhogen. Ja. Dat zou kunnen, maar ik denk het niet. De groep was altijd even groot... ...die het wel doet en die ja. het niet doet. Je hebt altijd gierige mensen... ...en je hebt altijd mensen die geven alles ja. weg. Maar goed, de, dat, dat gezegd zijnde... Um, jij zegt eigenlijk dat gokken veranderde dus op het moment dat het een kansspel werd. Kan je dat nog eens uitleggen? Want wat is het verschil dan tussen gokken, rouletten en, en een kansspel? Nou, een kansspel kals, kan je berekenen. Er zijn, er zijn zoveel processen over uh, geweest naar ja, ja. Dat, dat en daar staat het spel. Daar zijn balen, en andere juristen hebben erop gezeten. Maar rond 65 is er dus iets veranderd met het komende Tenspel. En dan krijg je stichtingen, die werden in een casino en dit en dat. Ja. Maar er verandert nu iets door die kalspelen. Maar zo'n Thewe, dat is net zo'n gezellig mannetje. Dat is een vaste, vast type. Dat kom je altijd tegen. Dat is een soort hokman. Ja. Is, is, is, is hij een type gokker? Bij de padvinderij. Zo'n ja. mannetje. Dat is een mannetje wat alles beter weet. wat ja. ook heel bij de hand is. Maar aan de andere kant is hij helemaal niet werelds en stom. Oké, okay, yeah. maar is, is hij een type gokker of juist niet? Wat zeg je? Is hij een type gokker of juist niet? Stiekem. Ja, stiekem. Een mannetje. Oh, oh. Die zal er misschien ook een leuke in hebben. En dan blijkt het een kerel te zijn, want het is de kerel met de jurk zo'n type. Goed. We gaan nu een kant uit dat ik zeg... Uh, we worden wel betaald door de HG, Arie. Ja, goed, ze belazen er allemaal de boel. Ja? En dan lezen ze de boel belazen. Oh, zijn we daar alweer aangekomen? En het grootste, probleem is, het grootste probleem is van vandaag de dag, van het blazen. Ja. Dat mensen van gewone kom af, ja. doordat ze doorweren wat geworden zijn. En daar kunnen ze niet tegen. En dan gaan mm. ze allemaal graaien. Mm. Ja. Ja? Ja, je moest dus in de jaren zestig, had je, Hoefde je maar één notaris in de straat in de gaten te houden. En een advocaat, nou heb je op elke... Boek van de straat heb je een advocaat en een ja, uh, notaris. Ja. Maar dan zijn we bij het graai aangekomen. En het ging eigenlijk vannacht over gokken. Dus ik, uh, ik wou het even hierbij laten. Arie, hartstikke bedankt ja, okay, voor je okay, verhaal. Okay. En, uh, je snapt wat snap ik bedoel, maar je moet je er geen zorgen om ma maken. Nee, want nee. het blijft even groot en het ja. blijft even klein. En het zijn allemaal persoonlijke ja, ja. individuen. En ja. zoals je het het at, doet, zo, nou, zo moet je spelen en heb je ja. Maar ik gok niet. Niet een dubbeltje. Goed. Arie, bedankt voor je verhaal. Ik hoop dat je het leuk vond. Ja, ja zeker. Altijd gezellig. Ja. Goed zo. Blijf luisteren. Ja, Tot de volgende keer. Goeienacht. Dat was Arie, ook over gokken. Heb je zelf nou wel ervaring met gokken? Is dat nou een leuk spelletje? Is dat een garantie voor een leuk avondje uit? Of, of heeft het je juist bijvoorbeeld in de problemen gebracht? Heb je misschien juist tips voor gokkers? Uh, Speltips Of uh, juist tips hoe je weer uit de problemen kan raken? Misschien ben je werkzaam in de hulpverlening. Dat zou natuurlijk ook nog kunnen. En, en heb je... Echt goede tips van hoe, hoe zit het nou met verslaving en zo. Gokverslaving en, en hoe, waar kunnen mensen hulp vinden. Dat, dat, dat mag je ook voor bellen. Allemaal goed. 0800-1121. Praat mee over gokken, gokbeleid en dat soort zaken. Uh, ja, we gaan maar even naar muziek, denk ik. Want daar is wel eens een keer tijd voor. Hier zijn de Bee Gees met Night Fever. Nou, die, die hadden klaar moeten staan, zeg ik. Maar die staan niet klaar. Nou, dan, dan gaan we die niet draaien. Um, even kijken. Dan gaan we eventjes naar... Nee, bellers zijn er ook niet. Nou, dan moet ik even de tijd volkletsen. Dat gaan we doen. Um, vannacht praten we dus over gokken. Online gokken. Uh, gokken in casino's. Um, want, wat is er aan de hand? Dat wordt allemaal gelegaliseerd... als het ligt aan staatssecretaris Fred Teven. Want die wil op die manier wat meer grip krijgen op die, uh, die gokwereld. En, uh, en nou ja, dat uit het clandestine trekken. Waar het natuurlijk sinds, sinds Holland Casino al niet helemaal meer in zit. Maar in, op, uh, op internet is dat juist wel. Daar tiert het welig. En, uh, en dus wordt alles in het werk gesteld om, uh, om, dat, om daar zicht op te krijgen. Bellers, ja, tuurlijk. Dan gaan we gewoon weer naar Bellis, want daar is dit programma voor. Goedenacht, Maarten Dit is de nacht. Zegt u het maar. Hey, goedenavond met Johnny. Johnny. Ben ik al aan de Johnny hey, uit. Goedenavond, man. Waar kom je vandaan, Johnny? Uit Amsterdam, hè. Ik ken mensen. Kijk eens aan. Gezellig. Ja. Uit de Jordaan uit best ook best nog? Gewoon niet gokken, mensen. Niet gokken? Niet gokken, niet meer doen. Wint, Tony. Nee, dat, uh, dat zei Aat ook al. Die praat uit ervaring. Heb je ook ervaring, Johnny? Ja, mijn broer. Ah, ja, die houdt er wel van, dus uh, het is echt, uh, nee, dat, uh, nee, iedereen afraden. Gewoon niet doen, lekker je geld sparen, ja. neem een doel en besteed het daaraan. En, en um, je, je zegt je broer, maar heeft hij, uh, is hij in een probleem gekomen? Uh, ja, zeker. Zeker. Het gaat echt om duizenden euro's, echt spelen te van mensen. Ja, uh, nee, dat is slechte zaken. Oké. Okay. Hey, en um, um, hoe is die? Wat, wat voor gokspelletjes is die uh, bij betrokken geraakt? Oh, gewoon casino, alles met alle lampjes die flikkeren. Huh? Dus, dus lampjes, dan heb je dan weer die gokkasten. Ja, ja, gewoon spelen of zo. De drang, weet je wel, gewoon... ja. Ja. Ja. Ja, De drang, ik vind het echt heel erg, volgens mij is het ook een soort ziekte. Ja, dat, dat, dat, dat kan een verslaving worden, hè? Ja, ik denk het wel, ja. ja. Mensen die verslavingsgevoelig zijn, die moeten er maar niet aan beginnen. Nee, maar sowieso, die moeten aan niks beginnen. Ja. Ook niet aan werken. Oh, <laughs> kun je kun er je ook verslaafd aan <laughs> raken? Zelf werken is ook niet goed voor je, <laughs> toch? Nou, nou. Nou, nou, nee hoor. Mensen moeten genieten. Ja, maar goed. De mensen uh, van, van het moment, zeg maar. Er, er moet toch geld binnenkomen, toch? Op een, ja, op een eerlijke dat waar, manier. Ja, uiteraard. Ja. Dat is waar. Ja. Ja. Maar goed. Maar, uh, ja, je moet gewoon zorgen dat het balans uh, gewoon goed is. Ja, ja. Nou, maar, maar, dus niet gokken in elk geval. Dat is niet jouw, gokken, jouw advies. Niet doen. Ja. Echt, geloof me nou, neem het ten harte. Gewoon niet doen mensen, maar dat weet iedereen voor zichzelf toch wel. Ja, hey, maar spreek jij je broeder op aan? Uh, nou, laten we verder niet persoonlijk erop ingaan. Ik wil alleen even reageren zo. Ja, ik vind het wel mooi. Ja, ja, <laughs> Sorry, ja. ik vind je wel een hele goede vraag stellen, maar helemaal uh, ja. goed. Maar ik wil toch even, nee, maar ik, ik uh, dacht misschien, je... heb, misschien heb je tips van hoe je daarmee om kan gaan als iemand in je omgeving daarmee te maken. Heeft. Ja, nou uh, weinig. Geloof mij. Dat is net zo, uh, met al die verslavingen, mensen en zo. Ze moeten eerst het zelf doorhebben, want anders dan uh, ja. ja, ze ja. moeten het zelf willen. Ja, hoor je vaker. Ja. ja, dat is een verslaving, dus probeer dat maar eens. Uh, ja, nou, Johnny, bedankt voor je verhaal. Lastig. Oké. Okay. Goed zo. Succes met je broer. Hey, fijne nacht show. Dag, hey. Johnny. Johnny hey. uit Amsterdam. Goed. De beatjes staan inmiddels klaar. Hier zijn ze met The, uh, the Night Fever. De BGS waren dat met Night Fever. Terwijl hier om mij heen de mannen en vrouwen van Isabella Mee de boel klaarzetten voor hun live-optreden straks naar drieën. Blijf luisteren, want dat wordt hartstikke leuk. Energieke folkliedjes uit Brabant. Maar nou goed, zoals gezegd, blijf luisteren. Wij gaan nu verder praten over gokken. Gokken in casino, gokken online, want dat wordt gelegaliseerd. En Tilly vindt dat maar niks. Toch, Tilly? Ik maak me daar echt uh, eigenlijk uh, zorgen over. Van uh, wat gaan ze nou toch in godsnaam doen? Ja, want vertel, heb je, heb je ervaring met gokken? Uh, uh, ja, dat is dan. Ik heb al wat ervaring, ja, met uh, met name met Holland Casino, daar, daar ben ik dan wel eens geweest. En ook wel eens vroeger in zo'n konden. Uh, eigenlijk al uh, ben ik al haast twee jaar uh, niet meer geweest. Want... Okay. Ja, ik heb het. En dan, ja, dan, dan hoor je ook, en dat, dat merk je ook, van eh, bijvoorbeeld de Holland Casino's. Het is niet meer gezellig, want er komen geen mensen meer haast. Mm. Dus als je daar dan een beetje alleen rondloopt, <laughs> ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is niet prettig. Dus nee. ja, er is die gezelligheid is weg, en uh, Maar voor, voorheen kwam je daar met anderen dan? Mm, uh, ja, voorheen. En dan praat ik dan echt wel over een jaar of ik denk zes zeven geleden. Ja. Uh, ja, toen was het toch... Uh, het was gewoon veel drukker. Er was gezelligheid. En, en dat is allemaal verdwenen. Oké. Okay. En uh, ja, nou hoor ik dus van... dat het gelegaliseerd wordt. En, en met name dan Holland Casino. Ja, dat begrijp ik wel. want Omdat de mensen niet meer in die casinos komen... Ja. Denk, wil, wil dat casino toch natuurlijk uh, geld verdienen of de overheid. Want... Daar komt toch in feite ook een beetje op, neer Van, uh, ja, het brengt geen geld meer in het, uh, in het ja, taartje. Want he, jij, <coughs> jij hebt gezien bij jouw bezoek aan Holland Casino... dat het eigenlijk steeds rustiger werd daar. Ja, ja. Steeds, steeds minder mensen rustiger? komen daar. Ja, het is steeds rustiger geworden. Er uh, vallen ontzettend veel ontslagen voor het personeel. Ja. Het personeel moet ook alles doen. De ene keer staan ze gewoon achter zo'n tafel nog. En dan, uh, dan moeten ze gewoon uh, mensen, weet je wel, bij de, bij de bar of zo bedienen... Het is allemaal uh, ja het is allemaal veel minder geworden gewoon slechte business en dus denkt de overheid we ja. gaan uh, want dat legaliseren ja. hè van, van online gokken levert ja, natuurlijk natuurlijk ook belastinggeld zo... op hè ja precies en dat voel ik en dan vind ik het zo hypocriet want ik hoorde onlangs nog zo'n meneer op de radio en die zei ja maar wij uh, wij houden het dan in de hand want dan is er een soort controle ja. en dan denk ik nou dat vind ik echt onzin want juist dat niet zo ik wel... nee want dat gebeurde al in de casinos niet meneer wat ik daar gezien heb Dacht ik verschrikkelijk. En uh, dat, dat ze dan nog mensen drankjes gingen aanbrengen. Dat was Hollands gezien yeah. hoor. Dat die mensen dan ook maar goed wat innamen. Ja, en dan worden ze steeds natuurlijk heel, heel makkelijker met, uh, met dat geld op die tafel gooien. Mm. En de machines. En dus ik denk, de controle, dat heb ik altijd uh, nou echt onzin, onzinnig gevonden. Yeah. Ja, die is er niet. Nee, en dan zeggen ze nu, en dan komen ze nu met het verhaal van... maar dan hebben wij min of meer, meer het in de hand. Ja. Want ik moet je zeggen van... Uh... Nou, hoor je dat ze het online dus. Uh, dat je dus ook uh, illegale, hoe noemen ze dat dan? Vanuit uh, Malta, wat was ja. dat? Ja, klopt. En dan denk je, ja, maar dat is lang nog niet zo uh, populair. Omdat heel veel mensen dat weten. Maar ik denk als het echt gelegaliseerd wordt. En er wordt nog eens reclame gemaakt. Nou, dat, dat trekt dat vooral veel jongeren. Ja. En, dan ben, en dan hou ik echt mijn hart vast. En dan denk ik, dat moet gewoon niet gebeuren. Ja, want ja, echt... daar, daar maak je nog een goed punt. Je zit er echt goed in, Tilly. Want ja. inderdaad, als het legaal is, mogen ze reclame maken ervoor. Ja, oh, ja. alsjeblieft. En dan weet ik zeker. En dan denk ik echt met name dus aan echt veel jongeren die, dan, uh, ja, die dat dan gaan doen. En dan, ja, dan zitten ze daar alleen achter die computer. en Maar geld natuurlijk. En, uh, ja, en dan denk ik, hoop ik echt... Ik weet eigenlijk niet welke politieke partijen er nou voor zijn en tegen. Maar hmm. ja, ik hoop gewoon, ik heb van dat PvdA in ieder geval van... Ga zal gaan zeggen, nou, dat gaat niet gebeuren. Nee, nee. Ik weet niet, ik weet, ik, dat weet ik niet hoor, zo, zo goed ben ik niet eh, politiek, of wat of, of nou de VVD is, of, of de PvdA, ik weet, ik weet dus wel dat de christelijke partijen nee zullen zeggen, ja. denk ik. Nou ja, dat, dat denk ik ja, ja. Ja, zeker dat de kleine ik christelijke nou, partij. Ja, ja. En ik ben anders niet zo voor de christelijke partij. Maar dan denk ik uh, bravo. En, en nou. ik hoop dus echt, echt dat het niet door zal gaan. Want nou, in de, de Eerste Kamer dat... hebben de, hebben de coalitiepartijen de tenslotte geen meerderheid. Dus daar zullen ze ook ja. moeten dealen met die andere ja, partijen. Maar ja. ik, ik wil echt al die mensen zeggen van... nou je brengt echt een heleboel ellende... Tilly, jou, jouw, jouw zorgen zijn, zijn gedeeld. Overigens, ja, wat, wat, nou, wat, je, je maakt je zorgen om, om anderen, het, het anonieme anderen... of ken je ook mensen bij wie het is misgegaan? Ja, ja. Oh, die ken je met, ook? Ja, ja, oh, ja, ik ken wel mensen waar het... Ja, ja en, en dan, weet u, dat zijn dan mensen... en dan, dan hebben ze kinderen. Het zijn dan meestal mensen, dus zeg maar 50, 60 jaar. En dan hebben ze kinderen en dan hebben ze wat geld. Ja, en dat geld hebben ze dan allemaal verspeeld. Nou, en dan ja. worden natuurlijk die kinderen geboot. Ja, ik heb echt... Uh, wel een paar afschuwelijke voorbeelden. En dan denk ik, ja, en ze hebben nooit, nooit die mensen, nee, hebben ze nooit iets, iets, iets van gezegd. Nee, nee. dus ik, ik vind, en dan, dan praat ik misschien wel dan over wat van, van, van tien jaar geleden, vijf jaar geleden. Maar dat is nog niet zo heel lang geleden. Nee. Nee, maar van hoe je het dus eigenlijk te laten. Want ik kom, ik kom dus nog wel eens nu in het casino, maar dan misschien uh, één, twee, drie keer in het jaar nog maar. Ja. En of net wat de ene meneer zegt, je neemt een bepaald bedrag mee. Neem ja. vooral niet je credit of je dingen. Dat is helemaal verkeerd. Ja. En uh, maar ik weet ook niet ook aan, aan, aan hoe is het aan die tafels gewoon. Dus er is een manier gewoon. Uh, waar, waarop ze het allemaal volledig uh, onder controle hebben en, hm? en, en dat er weinig te winnen valt. Ja. Maar goed, het, het, is, het, is, het kan best wel eens gezellig zijn, maar je moet er echt niet meer dan een paar keer in het jaar uh, komen. Nee. En je houdt het dus gezellig door een, uh, een bepaald budget en, en je uh, je moet, aan te moet, houden. En je moet het kunnen permitteren. Ja. Hè? Maar ja. ik heb ook wel mensen gezien die het in feite helemaal niet, dus de echte wanhoop... ...nabij zijn. Dus, en dan hoor ik dan van een leegliseer. En dan denk ik. Nou, dat mag echt niet doorgaan. Ja. Wat mij betreft. Van, en dan vind ik politiek. En dan moeten ze niet denken in Den Haag. Van uh, ja, maar dan, dan komt er dan toch weer. Uh, dat geld komt binnen. Hè? Want dat, dat is toch zo. Dat is bela toch uh, belastinggeld. Uh, ja, ja. En, ja. Ik, en dan ja dadelijk, dadelijk, gaan, dadelijk gaan ze op die manier de begroting uh, rondkrijgen. krijgen is ja, dat het argument nou, om het door ja. te voeren? Ja, dat zou niet dat moeten dat gebeuren. Weet ik niet, maar, ik, ik, ik dat, ik, dat voel ik toch wel heel sterk. Ja. En dan weet je wel van, ja, maar het mag niet naar de idealen En dat is toch veel minder uh, bekend hoor, onder, uh, onder de mensen. Ja, dus goed. Uh, Tilly, jouw zorgen zijn gehoord. Hartelijk dank voor het delen ja. daarvan en van je ervaringen. Oké. Okay. En, uh, en we gaan dat er geluisterd wordt, vooral naar de politie, vanuit de, de ja. politieke mensen. Er, er, is, er is in elk geval één aangenese die luistert, dat is Aad. Maar, of er meer aangenezen zijn, ik weet het ja, niet, op dit Aad, tijdstip. Aad, ja, maar Aad is wel, dat, dat proef ik wel heel erg van uit een heel lang verleden. Hè? Ja, ja, ja, ja. Maar je moet maar zo denken, er zijn ook stemmers die luisteren. En die, die kunnen bij elke verkiezing hun stem weer ja, laten gelden. Maar ik denk vooral al wat de jongere mensen zo... En dat die dan allemaal ja, achter de hè, laptop of computer ja. en uh, daar gaan gokken. Ja, dat is een groot gevaar hoor. We, we hebben het beeld voor ons en uh, we gaan het in de gaten houden. Tilly, bedankt. Goedienes. Goeienacht. Goedienes. Dag. Goeienacht. Dit is de nacht. Zegt u het maar. Hallo, mag ik er? U mag, ja. ja. Met, wie, met wie heb ik het genoegen? Ja, met Marie. Marie? Ja, ik zeg maar gewoon Marie. Marie uit Nijmegen. Uit Nijmegen. Kijken ze. Ik wil ook, ik wil ook iets leuks vertellen over het gokken. Ja. Mijn overgrootmoeder had een logement. Uh -huh. en er, de, een logement, ik weet niet of je weet wat het is. Uh, dat, dat lijkt me een soort pension waar, waar mensen logeren? Precies. Precies. En mijn, mijn overgrootmoeder die zou nou over de honderd zijn. Ja. Wel ouder. En uh, nou, dan kwamen de eerste Chinezen en dan riep mijn moeder... Oh, pinda, pinda, lekker, lekker. En dan ging ze weer naar mijn grootmoeder, naar het logement. <laughs> en daar waren, was haar vader. Dus ja. mijn opa was daar aan het... Uh, ja, al aan het casino, zeg maar, met, okay. de, met de Chinezen. Maar, maar wie, wie bedacht het dan? Opa dan? Nou, dat, dat kwam, de Chinezen brachten dat mee. Oh, de Chinezen brachten dat mee? Aha. Ja, en dan was het spel en dan kon je geld verdienen. Dus uh, ja, dat ah. was hartstikke gaaf. En wie verdiende dan het geld, de Chinezen of opa? Nou, meestal de Chinezen hoor. <laughs> opa ging dan met de pindas vandoor. Ah. door. overbleven. Ah, ja. maar, maar in ieder geval, ik kom dus uit kroeg zelf. En uh, mijn vader die had ook connecties met de Chinezen. Ja. En die ging dan ook af en toe uh, naar de Chinezen. Lekker okay. kezen. penne penne Nee, dat is een beetje flauwkeel Maar ik bedoel, er waren ook grappige dingen. En zelf ben ik ook bij de casino geweest. Ja. Met een stel. En uh, nou, wij gingen daar naar binnen. Nou, ik was wel wat gewend. Ja. En toen was ik nog niet getrouwd. Toen, een jaar of 24. En we gingen daar naar binnen met een stel. Mm -hmm. Nou, ik heb nog nooit mensen zo zien veranderen die geld uitgaven. Ja. En die, die wonnen gewoon hun loon. Een maandloon. Ja. Nou, die zag je gewoon veranderen. Een, een, ik denk, die ken ik niet meer. Die werden gelukkig ja, denk... of die werden hebberig? Wat werden ze? Hebberig en gelukkig en helemaal, helemaal maf, vond ik. En toen gingen we eruit. Lang verhaal kort maken. En toen zei die meneer onderaan bij de deur, die zegt. Nou, tegen mijn vriend van, nou, uw vrouw zal het wel leuk gevonden hebben. Ik zei, nou, ik kan voor mezelf praten. Maar als ik ooit denk dat ik naar de hel ga, dan geloof ik dat ik hier weer terugkom. Dus ik kom hier nooit meer. Oh. Ik doe mijn best. Was het, was het zo erg? Nou, ik had gedacht dat het heel glamour zou zijn. Maar ja. het liep er zo bij dat ik dacht van, nou, oh, nou, nou. Hmm. Mensen lopen op een... Uh, nee, in een... ik heb het, niks tegen spijkerbroek, heb ik zelf ook aan. Maar het was echt op je kloffie. Uh, maar wat, kun je zeggen dat het het slecht in mensen naar boven haalde dan? Ja, dat, dat idee had ik. Ja. Als je niet goed in je voeten staat, uh, in je schoenen staat, dan is het uh, naadje. Ja. En ik heb ook gehoord uh, een paar jaar geleden op de radio dat mensen die Parkinson hebben... En die krijgen medicijnen en die kunnen ook uh, gaan gokken. Hmm. Dat is een bijwerking of zo. Dus ik bedoel, o, o, o, ja, hoe, hoe bedoel je dat, dat ze daar vatbaar voor worden? Nou, waar word je vatbaar voor? Hè? Maar je krijgt daar een soort drang. En de ene gaat aan de drank en de andere gaat vreemd en de ene gaat gokken. Hmm. Nou ja, ver, dat, zeg maar verslavingsdrang of zo. Ja. Precies, en nu wordt nou, dat Wat, wat gek van, van Parkinson medicijnen. Dat is gek. Ja, dat is, ja, ik heb het ooit gehoord, of het waar is, of niet waar. Het is, nou. iets is net zo lang waar als dat het tegendeel bewezen is. Nou, ja, goed. In elk geval, ja, lang verhaal kort. Een... Gokken, het, het, het was één keer en nooit weer voor jou. Voor mij wel, ja. ja. Oké. Okay. Nou, goed. bedankt voor je verhaal, Marie. Een, een vrolijke verhalen van Chinezen in het logement. Uh, dat, dat ook. Logement, dat dat lekker ook? Lekker. Ja, nou, zo hartstikke mooi. Hou er een Hoi. beetje balans in. Jo. Hoi. Goed, tijd voor muziek. Everything you didn't do is Jamie Callum. And you don't.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 Ja, Jamie Callum was dat. Everything you didn't do. En wij praten verder over gokken met Frank uit Best bij Eindhoven. Frank? Heel goed, uh, Maarten. Ja? Ja, het is hier een rouwstemming, hoor. Rouw. Vanwege, vanwege PSV. Ach, ja, daar wil ik het helemaal niet over hebben. Nee, nee. Ik ben nee, zelf Feyenoord-fan, je weet het. Het is een slecht weekend geweest Wat voor ons. Slecht weekend geweest voor ons. Ja. ja. Maarten, ik zal proberen er kort doorheen te gaan. Een prettig bijverschijnsel ja. in deze... Kan het ook zijn. Ja. Uh, ik vertelde net een, klein, een kort intro tegen jou. Ik heb, uh, mijn ouders hebben dus hebben een pleegkind gehad, een meisje. Ja. Mijn pleegzus, denk ik, dat het, dat het zo heet. Ja. Goed, door allerlei omstandigheden is zij in Australië terechtgekomen. Mm -hmm. uh, in Melbourne. Uh, veel ziek. Uh, daar is het leven erg duur. Zeker als je daar een uitkering krijgt. Hm. Wat gebeurt er? Blijkbaar bestaat er dus een wonder. Ik denk een half jaar geleden krijgen wij bericht van uh, zo en zo. Uh, dat zij daar in een casino de jackpot gewonnen heeft van 1,3 miljoen zo. Australische dollar. Zo. Ja. Dat is een goed bericht. Dat is een prettig bijverschijnsel. kan het zijn, hè? Ja. Nee, waarom noem je het bijverschijnsel? Ja. Ja, inderdaad, omdat de strekking van uh, jouw uh, verhalen in deze uitzending. en ik denk ook dat het zo is. daar zit toch een verslaving in, hè? Ja, tenminste, dat het gevaar ligt op de loer. Toch? Ja, ja. Bij, ja, bij sommigen in elk is... geval. Ja, Ja, inderdaad. En, en er wordt, dat vertelde uh, uh, Tilly net, er wordt gewoon heel weinig aan gedaan, merkt zij in haar. Uh... Nou, in Eindhoven is er dus een unit voor gokverslaven. Ja. Maar goed, ik bedoel te zeggen, ik vind het in deze, voor haar, wij stuurden iedere maand een klein bedrag op dat zij ons kon bellen. Ja. Nou is zij miljonair en kan zij met haar aandoeningen ieder jaar een vlucht nemen naar Holland, ja. zelfs alleen al van de rente daar, hè? Ja. 4% met een privéverpleegkundige aan boord. Zo. Eerste klas. Kan zij nou makkelijk betalen? Het is haar ontzettend gegund. Ja. Ik denk dat het incidenteel gebeurt, maar haar overkomt het. En, en het, het, het had een slechtere kunnen treffen, zou ik maar zeggen. Het ze dat... is wel verslaafd, denk ik, hoor. Oh, oh dat wel. Ja, oh. ze gaat vier keer in de week naartoe. Oh, wow. ja. En, maar gaat het geld er dan ook niet weer heel hard uit nu, momenteel? Dat zou ik... Daar zou je inderdaad je af kunnen vragen. Het lijkt mij alsof zij heel verantwoord, of verantwoord in ieder geval, toch met haar geld omgaat. Gewoon netjes kan... met uh, 100 euro per avond ernaartoe, of zo? Nou, dat doet ze denk ik niet. Nee? Maar de investeringen die ze kan doen, daar meen ik te merken van... Meid, jij bent verstandig bezig. Oké, okay. het gaat er voorlopig nog wel goed. Uh, de levensstandaard in Australië en de rente... Daar kan zij dus ruimschoots van leven. Ah, ze leeft gewoon van de rente, ja. ja. Van de rente, hè? Ja. Maar inderdaad, wat ik hoorde... En, en dat was ook jouw intro... als het online vrijgegeven gaat worden... of uiteraard... ja, het lijkt mij dat er een verslaving... je ziet het al met pokeren. Ja. Ik ken een betaald voetballer... die is verslaafd aan poker. Hm. Hm. Heeft er wel drie maanden geleden... als ik de naam noem, ken jij hem, dat doe ik niet. Alleen Antrenou doe ik het wel. Die heeft drie maanden geleden... 40.000 euro gewonnen. Ja. Met poker. Zo. Dat is best een aardig bedrag. Hoewel topvoetballers tegenwoordig zo'n uh, bedrag natuurlijk in uh, een paar dagen verdienen, toch? Ja. Ik bedoel te zeggen, Maarten, dan ga ik afsluiten, denk ik. Uh, een verslaving, het ligt altijd op de loer, hè? Ja. ja. Het afhankelijk voelen van iets, hè? Ja. Voor de mensen die daar gevoelig voor, voor zijn. Ja. En pa wat Parkinson betreft, waar net uh, jou... Ja, nou, vroeger... daar, daar, daar gaan we niet meer doen, Frank. Er zijn nog meer bellers. Nee, maar dat klopt. Oh, dat weet je, dat bevestig je, dat het verhaal klopt. Van Parkinson word je verslavingsgevoelig. Bedankt, hè. Oké. Okay. Frank, tot Dag. ziens. Tot ziens. Tot de volgende Dag. keer weer. Blijf luisteren. Jo. Dat was Frank. Eh, eh, want ik wil eigenlijk nog wel eventjes uh, praten met een, uh, een ervaren croupier. En volgens mij heb ik die aan de lijn. Dwight? Ja, klopt. Uit? Hey. Waar kom je vandaan? Amsterdam. Amsterdam. En jij weet ja. alles aan die kant van de, uh, de tafel, de blackjack-tafel, de roulette-tafel. Ja, ik heb 22 jaar vooral aan het casino gewerkt. En uh, ik uh, heb in verschillende functies gewerkt. En uh, ja, het is wel mooi om al die uh, geluiden te horen nu van de mensen die bellen met hun ja. eigen ervaringen. Uh, nou, ik heb er mijn, mijn ideeën over natuurlijk. En. Uh, uh, ik ben overigens gewoon zelf opgestapt bij Ronald Casino. Hoor. Ik, uh, ik had het wel uh, gezien na al die jaren. Had dat niet te maken maar, met, uh, uh, met het feit dat het slecht gaat daar? Nee, nee, nee, nee. nee. Ik ben al vier jaar uh, gestopt. Al vier ja. jaar geleden opgestapt. En uh, toen kwam het er wel aan. Want dat was de eerste reorganisatieronde. En, uh, maar ja. uh, om het, om het, om het uh, concreet te maken: dat het nu uh, uh, gelegaliseerd gaat worden, het online uh, gokken, dat is geen. Uh, dat, is geen, uh, dat verbaast me niks, want daar zijn ze al jaren mee bezig. En, uh, hey, ik ben van mening dat het, dat het, uh, het uh, lichaam controleren uh, van, van, van het gokken in Nederland... eigenlijk de beste manier is om ja. ook verslaving tegen te gaan. Hoe uh, paradoxaal het mocht klinken ook ten opzichte van al die mensen... die net belden met hun problemen en zo. Het ja. moment dat je het allemaal onder, onder, onder, uh, on the ground houdt... zoals we dat dan ook noemden in die tijd... Uh, met die illegale gokhuizen en zo, heb je er gewoon geen zicht op. Op het moment dat je er wel zicht op hebt, ja, ja. ook de overheid profiteert ervan. Er maar er maar er dat is dus je. jouw belangrijkste argument om te zeggen dat legaliseren is een goed idee. Daar krijg je de zicht op. Ja, ja, ja. ja. En, en het feit dat de, dat de overheid en indirect de maatschappij er dus ook weer van profiteert of kan profiteren. Ja, en, dus, dus de overheid kan eraan verdienen. Dat kan juist ook weer een verkeerde prikkel zijn om toezicht te houden, lijkt mij. Maar um, bijvoorbeeld, uh, Tilly zegt ook van uh, uh, eerder in de uitzending, uh, die maakt zich zorgen. Die zegt, ja, er kan bijvoorbeeld ook reclame gemaakt worden zodra het gelegaliseerd wordt. En dan, ja, dan worden veel meer jonge mensen uh, uh, bereikt die dan in de problemen misschien wel komen. Is die zorg, nee, is de de zorg terecht? Ik denk dat dat een illusie is. Uh, kijk, uh, Holland Casino is, is al prominent aanwezig zonder dat ze reclame maken. En de weinige reclame die ze mochten maken in het verleden heeft... Uh, heeft uh ja, ook het effect had dat er miljoenen mensen kwamen en toen was het nog beperkt. Dus je zegt ben eigenlijk die, die, die, die reclame, dat maakt eigenlijk niet zoveel uit. De mensen, die, die Ik vinden denk het toch dat wel. het niet zoveel uit zou maken, absoluut niet. Ik okay. denk dat, uh, dat mensen die willen gokken, die weten de weg best wel te vinden. Of, na, of het nou naar de, naar de legale of naar de illegale gelegenheden is. Maar uh, mijn mening, ook naar aanleiding van wat je allemaal gezien hebt... Wat ik allemaal gezien heb en meegemaakt heb in, die, in de afgelopen jaren, ja. is dat uh, het legaliseren is toch de beste manier om het onder controle te houden. Ja. En bovendien, we moeten ons zelf niet voor de gek houden. Uh, het is net als met al, alle andere grote uh, uh, issues in de wereld, uh, ja. uh, weet je, de, de, de, de olieoorlog of noem maar op. Uh, er zitten grotere belangen achter en die zullen het uiteindelijk allemaal altijd winnen ja. van uh, van de, zeg maar, de mening uh, in de straat. Maar dat, dat geeft mij niet zo'n heel prettig gevoel... dat grotere belangen gaan, gaan, gaan winnen. Uh, uh, want um, die grote belangen zijn vaak mensen met veel geld en macht enzovoorts. Maar uh, er worden natuurlijk ook zorgen geuit, hè? Uh, verslaving. Uh, uh, mensen die daar verslaafd aan zijn. In hoeverre worden die geholpen nu in bijvoorbeeld casinos? Daar werden ook twijfels over geuit eerder vannacht. Nou, wat wat kun jij de... daarover zeggen vanuit jouw ervaring? Nou, wij kregen als medewerkers, en dat doen ze volgens mij nog steeds, ook wel een cursus in het herkennen van gokverslaving. Wij worden ook geacht, verder toen geacht in die tijd, om indien je de symptomen van gokverslaving, want die zijn dus ook kenbaar of herkenbaar, net als met... Drugs of alcohol of uh, uh, sigarettenverslaving. Je merkt dat mensen die verslaafd uh, kunnen ra raken of verslaafd zijn aan het spel, die hebben uiterlijke symptomen. Nou, ja. die moet je herkennen. En die mensen die werden dus ook eruit gepikt voor maar, gesprekken. Maar, maar, nou uh, noem ze wat, uiterlijke symptomen, ja. waar moet ik aan denken? Nou, je ziet mensen uh, regelmatig terugkomen. Je ziet dan het spelgedrag veranderen. Je ziet dat ze uh, wat nerveuzer gaan reageren op het moment dat ze met, met, met verlies uh, geconfronteerd worden. Je, uh, ja, uh, zweten, uh, trillen, uh, beven, uh, ja. nerveus uh, op anderen reageren. Wij werden daarin getraind om dat te herkennen en dat doet volgens mij Ronald Casino nog steeds... Ja. En, uh, um, dus dat, dat, dat is echt niet zo dat uh, ook als je verslaafd bent, dat je uh, zeg maar, uh, ongecontroleerd door kan blijven gokken. Want uh, dat wordt wel degelijk, uh, ja, uh, dat was toen ja. een, een een cursus die door het, uh, het RIAG werd gegeven. Maar het, het daarom... feit dat jullie zo'n cursus krijgen, zegt natuurlijk nog niet dat de uh, risicogevallen ook echt op tijd eruit gehaald worden. Nou, dat denk ik dus wel. Want ik praat dus uit ervaring dat als je uh, dus signaleerde, probleemgevallen signaleerde, die gaf je door. En ja, ik was erbij en ik was er getuige van dat die mensen dus ook werkelijk eruit gehaald okay. werden ja. voor een gesprek uh, uh, apart genomen. Maar helpt dat dan? Of, ook, of, uh, of Ontzeg je hem dan de toegang tot de casino? Of, of hoe? Nou, weet je wat het vreemde is? Je kan... Je kan Mensen niet verbieden om te nee, gokken. Precies, maar je kan, ze wel, je kan ze wel uh, wijzen op de mogelijkheden nee. die er zijn. Maar meer kan niet. En met het online gokken uh, niet, dan? Want je zegt, je ziet uiterlijke kenmerken. Daaraan herken je de verslaafde gokken en grijp je in. Maar met het online gokken wordt dat veel moeilijker, lijkt mij. Nou, dat weet ik niet. Ik weet niet wat voor mogelijkheden ze allemaal zullen inbouwen... in die, uh, in die uh, online uh, spellen. Hmm. Uh, weet je, er zijn... Uh, er zijn uh, Speel, spelgedrag kun uh, je misschien wel uh, monitoren, natuurlijk. Ja, ja. Want, want je hebt ook ja. al die nieuwe, die nieuwe wetten... die uh, ja. verbieden om uh, meer dan zoveel duizend euro in één keer te wisselen. En, uh, ja. weet je, dit, okay. ik, uh, ik denk dat het allemaal wel mee zal vallen. En, ja. uh, mijn mening is dat het eerder... Uh, uh, gecontroleerd uh, aanbieden van, uh, van gokken. Ja, uh, yeah. uh, beter zal werken dan uh, als je het allemaal uh, illegaal of ondergronds of alleen maar in het buitenland uh, via het buitenland toestaat. Goed, Dwight, punt is gemaakt. Dank voor je reactie. Fijn dat je belde. En ik wens je nacht. En daarmee ronden we deze, uh, uh, dit uur over gokken af. En gaan we zo meteen na de klok van drie, na het nieuws, gaan we verder. En gaan we praten over uh, licht. De, de heilzame werking van licht. Fijn, hè, dat het nu weer langer licht is. Uh, dat soort dingen allemaal, lente en zo. En de muziek van Isabelle, Isabelle Amé, zeg ik goed, hè? Ja, Isabelle Amé. Daar worden we natuurlijk ook weer helemaal vrolijk van in deze nacht. Tot zo.